dit sport en competitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste ook. Voetbal Eerste Klasse H Rijn en West en Heren Tweede Klasse J Regio Oost. Wij kunnen ooit nog kampioen worden. Dit is seizoen 6 aflevering 1 van Kroniek van het kampioenschap met eh uh, Koert Keizer als en altijd. Bouke Smit als yes. altijd. Mooi. Bouke Smit. Ja. Yeah. Hoe gaat het met jou als pens in dit zesde seizoen? Eh uh, het, het gaat mij wel. Eh uh, Ja. Ik heb eh uh, van het weekend nog een verlate verjaardag eh uh, gevierd. Ja. Nu was je alweer? Eh 7 september was ik ja. Oh ja. ja. En eh uh, nou ja, het is nu eh uh, even kijken. 4 oktober. 4 oktober. Diere dag, hele belangrijke dag voor eh uh, dierenartsen. Ehm uh, <laughs> ik vergeet hem altijd. Ehm um, <laughs> En eh uh, ja, wij zijn dus even op vakantie geweest en eh uh, de 30ste eh uh, heb ik dus eh uh, nog even wat eh uh, ja, wat ingehaald qua cadeautjes en dergelijke, want wij waren al op vakantie toen. Maar verder goed. Dus wat heb je wat heb je gekregen? Een wierpistool? Nee, niet weer een pistool. Ik heb een hele mooie ehm um, elektronica microscoop gehad. Vet. Dus dat is een scherm die echt keer of 100 kan vergroten, geloof ik. Ehm um, Heel vet. Wat heb je allemaal wat heb je allemaal bekeken? Ik heb allerlei dingen bekeken. Ik heb haren bekeken. Ik heb ik heb eh uh, circuitborden bekeken. Ik heb alvast wat want ik heb ook een soldeerboutje gekregen, heel kleintje. Ik kan dat zien. Ja. Zijn. Oeh, uh, dat is een klein soldeerboutje. Die ja. draait op eh uh, USB eh uh, stroom. Oh. Ehm um, yeah. en wordt binnen 9 seconden wordt hij 400 graden. En awesome. jij weet daar helemaal niks van, maar dat nee. is echt best wel snel. Ja. Ik zeg alsoom ik heb geen idee. En eh uh, nou ja, zoals de de vaste luisteraar misschien weet, ik ben fan van eh uh, oude spelconsoles en daar er moet nog dus wat aan gesoldeerd worden of een paar kleine componenten geïnspecteerd worden en nou ja, daar heb ik nu de materialen Ai. voor. Dus eh uh, Nice. Oeh en ik heb van eh uh, RenScape ik Zelda gehad. Vet, de nieuwste. Ja. Heb jij al Oh. Ik weet niet waarom, dit is eigenlijk ik weet <laughs> ik weet niet of ik het eigenlijk wel weet. Heb je al Spermacellen onder je microscoop gelegd. Nee, nog nooit. Oh <laughs> nee, nee, dat dat lieg ik. Eh uh, ik heb wel onder de, gewoon mijn praktijkmicroscoop spermacellen ja. gehad. Want dat van kom ja, je van beteger in ja. de urine van reutjes. Dus Ja. Oh, ja. <laughs> dus eh uh, nee, dat heb ik eh uh, niet gedaan, maar als je hem schoon teruglevert mag je hem best een keer zien hebben. Hoe ja. serieus, het was toch al neem ook die die het was volgens mij een beetje het eerste dat hij onder zo'n eh uh, onder een microscoop heeft gelelegd. Volgt twijfelt. Ja, daar ja. zit eh uh, het beweegt leuk. Ja. Ja. Dus, ja. Ik weet niet of hij daar helemaal genoeg voor kan vergroten, maar dat is wel interessant om naar te bekijken. <laughs> eh welkom in seizoen 6. Sorry. Welkom mensen. Welkom. Ja. Dit is niet geschikt voor kinderen. Niet geschikt voor kinderen. En misschien dus... ook niet geschikt voor Ja, wat ouderen, maar <laughs> Ja. Hele niche niche doelgroep zoals altijd volleyballeurs. <laughs> punt. <laughs> volleyballeurs tussen de 20 en 40. Ja. Nog en ehm um, ja, het was leuk, was gezellig, een paar biertjes gedaan, eh uh, niet te gek. Leuk weekend nice. weer. Lekker wel. En heb jij nog iets te melden over hoe het gaat met jou als mens? Nou, eh uh, ik ben eh uh, weer volop uh, bezig met eh uh, het Sinterklaasjournaal. Oh, vet. En dat eh uh, ja, dat neemt weer vrij veel van mijn tijd in beslag. Want ik eh uh, uh, jij bent nu daar relatief vast in dienst of Ik nee, nee. Uh, nee. Ik dacht nee, dat het ja, daaraan ik, aan het werken waren. Daar zijn ze mee bezig, ja, zeker. Nee, maar ja, okay. ik heb een eh uh, ik had een contract van maart tot maart en die is met een jaar verlengd dus eh uh, okay. eind maart mag je weer gaan solliciteren. Mag ik Ja, off of ik krijg een vast contract of ik mag nou nee, ja, goed. wegens crust. We gaan duimen voor je. We gaan het zien. Ja. En op de korte termijn uh, gaat het uh, iets minder met me. Ik heb net pannenkoeken gegeten. Ja. Yeah. En zoals je doet met pannenkoeken heb ik er misschien 2, 2,5 te veel gegeten. <laughs> dus jij voelt je een beetje te vol. Ik voel me een beetje bloated. Ja. Bloated. Ja. ja wat wat uh, opgeblazen. Ja. Een opgeblazen gevoel. Opgeblazen gevoel. Maar verder als dat het enige <laughs> is, het toch? Ja. Dat ja. is het. Verder gaat het goed met me. Oké, mooi. Ja. Weer een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen ja. Eh uh, hebben we nog het binnen ja, binnengekomen stukken. Ja. Remco, al ja. teamgenoot. Eh uh, ja. ondertussen is die gepromoverde heer 2. Hm mm hm. Eh uh, had een melding over eh uh, onze laatste aflevering van vorig seizoen. Hm mm hm. Wij waren eh uh, bunnik spier aan het drinken en op de verpakking stond speciaal gebrouwen voor Lillian en wij vroegen ons af: wie liet die aan was? Ja. Eh uh, de onderzoeksjournalisten die wij zijn. eh uh, heb gedacht dat misschien is dat de eigenaar van de Mitra en hij kan dat bevestigen. Oké. Okay, en eh uh, ik quote, ze is heel aardig en dat heb ik gehoord. Eh uh, en wacht oh, nee. En wat ik heb gehoord is dat ze al het bier dat ze daar zelf verkoopt ook zelf heeft geproefd. Ja. Oké. Okay. Dus nou, al die blikjes je... zijn open die je daar koopt. Ja, dat, is... Ja, dat is precies geen idee wat. Het is. <laughs> waarom is die waarom is bier dood in de dop de trap? Ja, echt je moet het gewoon ja, al proeven. Ja. Voor geproefd worden ja. ja Oké, okay. akkoord. Akkoord. Ja, prima, ja. Ik heb eh uh, verder geen stukken binnengekregen, dus eh uh... Ik uh, ik ook niet nee. Eh ja. uh, gespeelde wedstrijden want we zijn al eh uh, begonnen met het seizoen. Ja. Was eh uh, was vroeg. Ja. Onverwacht. Of onverwacht. Het was het stond gewoon <laughs> op de planning, maar eh uh, best snel. Ehm um, ja, wij hebben thuis gespeeld met een relatief nieuw team hè, we hebben een aantal nieuwe mensen op midden, buiten en eentje op die. Ja, voor de record ik ben dit seizoen officieel gezien buiten. Helaas. Eh uh, <laughs> want ik vind het midden gewoon heel leuk. Maar daar kan ik het meeste betekenen voor het team. Dus dat doe je niet. Ja. Dat. Zo ben jij, zo ben ik. Eh uh, Tweestroom was best een leuke wedstrijd. Alleen de nieuwe teamgenoten moesten een beetje wennen aan de wat oudere teamgenoten die toch hè de druk er goed op kunnen leggen. Dus eh uh, ja. de opdracht was geen fouten maken. Oh ja, dat en werkt altijd. En dat net. werd niet geïnterpreteerd zoals ik dat dan <laughs> doe van oké okay, jongens, we moeten gewoon op veilig spelen. Dat werd geïnterpreteerd van ik wil mogen ook echt geen fouten maken. ehm um, en dat legt een beetje druk op mensen die dat nog niet zo gewend zijn. <laughs> Eerste set hebben we gepakt. Ik geloof 23 25 of uh, 25 23 dan andersom. Mhm. Hè, -hmm. uh, best oké. Okay. Eh uh, we begonnen echt wel goed. We waren goed aan het vechten, goed in 3 aan het spelen en leuke gevarieerde aanvalletjes daaruit. Ehm um, maar toen we dat gedaan hadden, kakten we echt volledig in omdat oh. ik, ik heb geen idee hè, uh, er werd niet heel veel gesleuteld aan de opstelling hè dus eh uh, eh uh, in de eerste set heb ik twee wissels ofzo gedaan eh uh, die nodig waren omdat mensen nou ja, eh uh, omdat het anders kon. Ja. En in de tweede set waren we weer met het originele team en het kwam maar er gewoon niet uit en die hebben we ook echt grandioos eh uh, verloren. Ik heb geen idee wat de stand precies was, maar die wou ik gewoon heel gauw vergeten. <laughs> Derde set was iets minder eh uh, minder slecht en 4e set gingen we ja echt best wel goed. We stonden op een gegeven moment 22-20 voor of zo of 21-20. En die hebben we nog weggegeven. Dus eh uh, ah. ja, heel jammer. Ja. Dan met eh uh, ja. ja, mentaal gewoon een stukje die nog wat nog niet helemaal goed loopt met een aantal nieuwe ja, teamgenoten, aantal mensen met nog niet zoveel competitieervaring. Ja, nee, voor mezelf speelde ik echt wel een hele solide wedstrijd. Ik heb echt nou ja, ik denk geen bal gemist. Oh, nou, nou. Oh. <laughs> ehm um, maar ja, de, als je als alleen ik goed speel dan ja, eh uh, kom je er niet. Dus eh uh, we moeten gaan nee, ja. het teamgevoel werken. Aan het teamgevoel te werken dus. Ja. Ja, uh, ja, teamgevoel, yeah. een beetje op elkaar inspelen, Paasje mag nog wat beter, hè, de standaard ding op het begin van het seizoen eigenlijk. Ja, dus dat. En ehm um, jij hebt nog niet eh uh, Nee, we hebben nog niet gespeeld, we nee. hebben alleen eh uh, tovenpot gehad. Oké, okay. hoe was dat? Nou, een stuk anders dan vroeger. Ja? Vroeger eh uh, nou ja, toen wij nog eh uh, bij Proto speelden, kwamen we daar met nou 11 protos teams ofzo. Ja. Alleen al, weet je wel, dat was gewoon heel heel volleybal aan Utrecht was dan in de gal gewaaid om het openings toernooi van het seizoen te spelen. En nu ehm uh, waren er totaal 16 teams ofzo. Oké, okay. we speelden een eh uh, een driekamp met eh uh, Boni Heren 1 en Tovoheren 1. En en dus we hebben te maar twee wedstrijden van drie sets gespeeld. Hm. En toen was het klaar om eh uh, 4 uur. Jezus. En eh uh, ja. het was ook geen feest. En het was eh uh, ja. ja, zij zijn downscale ofzo. Ja, ik denk ja sinds corona is het gewoon een beetje uh, Oh, dat zat uh, zo. Yeah. Yeah. Dus, uh, ja. Ja. Dus eh ja, zonde dat dat zo eh uh, ja. Yeah. Ja, Hooge was het echt gewoon De standaard. Plek, een ja. Beetje het Heira van eh uh, van eh uh, van Utrecht. Ja, precies. Ja, ja, ja. Niet helemaal, maar hè, wel eh uh, heel populair. Ja. Ja, dus dat was eh uh, was gek. Was wel eh uh, gezellig en ehm uh, we hebben daarna een lekker iets met dames. Moet goed zeggen, dames 5. Ja. Zitten borrelen. Die eh uh, die waren er ook. Ja, dus het was eh uh, was heel gezellig. Maar eh uh, niet gewonnen. eh uh, we speelden ook een beetje een fantasy opstelling rond eh ik heb Gaspar loopt Ronald eh normaal gesproken libero heeft Gaspar loopt. Ja. En eh uh, we hadden een midden van heren 4. Hm eh mee dus het was zo zo een beetje bij elkaar geraapt soortje. Eh uh, nou goed dat eh uh, dat was wel uh, goed. Nou, prima voor de voor, voor de teambuilding was het goed. Ja. Dus eh uh, nou was, uh, ja, we ja, gaan een beetje wat, weer ja. feeling krijgen met eh uh, uh, ja, hoe je volleybal ook weer. Ja, precies. Ja. ja. En eh uh, nou we zijn we volledig als team, dat is ook fijn. Oké. Okay. 12 man. Ja, 12 man. Alex is midden geworden. Oké. Okay. En we hebben Kort. dus een nieuwe passer lopen bij gekregen, Tom. Mm -hmm. Die eh uh, die komt wel wat, komt wel goed. Mooi. Timo is die geworden. Mm hm. En Daniel is weer officieel midden. lid als midden. Ja. Ja. Oh, vet. En dan zijn we Wouter toch teruggekomen. Ja, ja, mooi. Cool. Wouter Remkroos naar de hele 2 gegaan. Oké. Okay. Ja. Jammer. Nou, ja, dat is jammer. Ja. Tenminste leuk voor hun, jammer voor het Team. Dus nou ja, volgens mij eh uh, zou het niet eh uh, heel erg wachter uit gegaan. Oké. Okay. Mooi. Geval, en, en nou ja, als iedereen fit blijft dan eh uh, heb ik wel goede vertrouwen dat we niet laatste gaan worden. Yeh, dat is een goede focus. Ja. ja. Precies. Ik ja. snap dit dit chroniek van kampioenschap heten dat we toewerken naar een kampioenschap, een eigenlijk kampioenschap, ja. maar ja, eh uh, voorlopig willen wij niet laatste worden. Ja. Nou, wij zetten ehm um, het doel eentje hoger. Ik wil dit seizoen graag want vorig seizoen zijn we niet laatste geworden. Ja. Eh uh, één na laatste. Wij willen nu in ieder geval twee na laatste worden. Zo. Wauw. Oké, oké. Ambitie. Ja. Ja. ja. ja toch? Ja. ja. Ik ja, denk ja. dat hoor. dat er ook wel in zit hoor. Meer kwaliteit dan vorig jaar. Ja. Hebben jullie een uh, sterker of een zwakkere pool uh, ten opzichte van vorig jaar? Ja, Weetje niet. Dat, ja. dus, dat weet ik niet eigenlijk. Nee. nee, daarvoor ben ik niet thuis genoeg in de teams eh. Uh, nee. Hier ik nog heb ik ook geen idee. Nee. Dus eh uh, we gaan het zien. Ja. Wat ik wel een idee over heb is nou dat ik dorst heb. Dorst. Lekker. Het sponsmomentje. Sp sponsmomentje. Sponsmomentje. Wat heb jij? Ik heb eh uh, Basic natuurzuiver bier. E en het is goudkleurig. Staat een vent met een kroon op. Maar het is een hertog. Dus Ja. En hertog eh uh, Johannes denk ik eh uh, dat het ja. voor staat. Hertog Jan. Ja. Ja. ja. Gewoon lekker bier. nog over van de verjaardag. Nou. Trek hem open zo ik zeg hem. Oh eh uh, ja, inderdaad. Ja. Laat ik daar dus mee beginnen. <lacht> ik heb alleen geen glas mee genomen. Oh, sorry, dat ziet staat. Sorry, ik ja, heb geen glas je, mee. Moet je toch in, in je mond uh, leggen, denk ik. Oh wacht, dan zal ik dat proberen. Dit. Ja. Boker drinkt het bier over zijn longen. Ja. Het werkte niet echt, geloof ik. Eh nee. nee. En eh uh, wat heb jij voor mooi speelgenomen? Ik heb eh uh, een eh uh, Herre 3 klassieketje. Oké. Okay. Het is een eh een Tesselse Schuimkoppen, bekend van die ene keer dat we bij Togo speelden en we alle Schuimkoppen op hebben gemaakt. Ja. Eh yeah. uh, is het toch een beetje de go-to bier van eh uh, van Herre 3? computer. Uh. En er was in de bonus bij de Jumbo aflop week dus eh uh, ik heb oh, hem afgelopen. meegenomen. Ja. ja. Als ik niet beter wist dan zou ik denken dat je een soundboard eronderop gezet. Eh excuse me, kunt u Tetsos Ik kan maar laten vertellen dat die Tesselske skuenkoppen brouwerij ooit gebouwd is omdat er zeg maar zoveel vrachtwagens dingen naar Tessel brachten. Ja. En dan weer weer leeg terug naar het vaste land gingen. Ja. Het dus is eh daarvan en daar kan wat in. Ja, dus het eh uh, nou ja, het, het schijnbare is dat de reden onder een brouwerij Tessel staat. Hm. Oké. Okay. Ik weet niet uit waarom de dingen zien we goed. Daarom. En volgens mij wordt het inmiddels niet meer op Tessel gebrouwen, maar ook in de brouwerij van gros ofzo van oh, Heineken allemaal, ja. of weet ik veel een groot biermerk wat hun eh uh, ketels uitleent aan eh uh, Tessels. Oh ja, op Tesselsse Bierbrouwerij BV Schilderenweg in Ouderschild Nederland gebrouwen door de Tesselsse Bierbrouwerij in Den Bosch. Ja, dit wordt gewoon in Den Bosch gebrouwen. Ja. Sorry. Tot zover het eh keurige verhaal. Ja. Ja. Hier valt een lekker pilsje. Oh, als het trouwens keuringdienst van Waarde. Eh uh, wij hebben eh uh, laatst de de aflevering over rookaroma gekeken. Oh ja, ja. Huh. ja. <laughs> mijn god. Dat is echt biering ja. slecht voor je, hè? ja. Yep. Welke wordt mijn favoriete aflevering is? Nou. Uh, ehm de wijnglazen van de IKEA. Ja, is dat eh uh... <laughs> Dat zegt dat staat dus op die doos staat zo dat ze handgeblazen zijn. Hm mm hm. Dus je denkt nou ja, kun je eens er iets verwaarden. Dat ietsje die gaan eens naar China en dan ga je achter komen dat het een enorme fabriek is. Hm mm hm. Maar die dingen zijn dus echt handgeblazen. Al die wijfvasen ah. worden dat ja, het is echt mindblowing, maar dat is blijkbaar dus de beste manier om wij glazen te maken. Vet. Ja. Nou, ja. ja Verscheidene die, die dingen uh, zijn ook echt goed te betalen ook. Dus het ja. zal wel heel snel kunnen ofzo. Ja. Ja, het is bizar. Het is wel echt zo'n typische viese Chinese fabriek wat je denkt: "Oh, man, deze mensen gaan gewoon dood op een 50." Maar ja, het ja. is wel eh uh, nee. Geen foto. Maar goed, als, als dat is wat ze willen, hè, wie ja. zijn wij dan om ze te... Oh. We krijgen morgen de volgende. Ja, wow. gezellig. Yeah. Leuk. Ehm um, ja, ik had weer eens nieuws bedacht. Ik oh. had een eh uh, redactievergadering bij mezelf gehouden en ik dacht: uh, "We moeten weer iets anders." En toen is er unaniem gestemd. Ja. Op eh uh, iets anders. Ja. Ja. ja. Ik dacht eh uh, randzaak van de show. Ja. Eh uh, oké, bespreken we gewoon even iets ehm um, wat wel met volleybal te maken heeft. Maar ja. niet eh uh, per se actueel is of gewoon eh uh, nou goed, gewoon een eh uh, een randzaak. Als jij een ja. leuke randzaak hebt om het over te hebben, stuur ja. even een mailtje naar koniek van de kampioenschappen @gmail.com of eh uh, appcoort persoonlijk of mij. Of bij persoonlijk. Ja. Ja. Eh uh, de randzaak van deze keer is eh uh, the warming up. The warming up. Bauke, heb jij serieuze gevoelens over de warming up. Ja, eh uh, serieuze gevoelens. Eh uh, nee, een <laughs> beetje een hart liefdeverhouding. Hè, het liefste wil je natuurlijk gewoon vanaf koud 100% aan het werk. Ja. Ehm um, maar mijn oude lichaam vindt dat nog niet <laughs> minder leuk. Dus ik heb altijd wel ja. een beetje warming up nodig. Ik heb niet veel nodig, maar mijn spieren moeten wel warm worden en dan reken ik inspelen vind ik al het is wel warming up, maar Als ja. ik puur kijk naar wat ik zie als warming up, dan is het wat je daarvoor doet. Dus rondjes ja. rennen, knieën omhoog, eh uh, sommige mensen een beetje rekken en strekken. Dat dat doe ik eigenlijk niet echt. Ehm uh, <laughs> Nee, eh uh, uh, uh, hè, hey, wat wat ik meestal doe is eh uh, eh uh, planken met eh uh, een stuk of 3 push-ups ertussen door en dan de plank een minuutje volhouden of zo. En dan zijn mijn schouders warm en mijn mijn spieren een beetje los en dan loop ik nog een paar rondjes en dan kan ik gaan volleyballen. Ja. Ja oh ja, ja. Dus uh, en ja, dat is niet zo heel, heel uh, serieus lopen. Nee, dat is niet zo serieus lopen. Nee. Nee. Ik ook niet hoor. Ik doe eh uh, ik ik loop een paar keer heen en weer. Eigenlijk huppel ik liever dan ja. ik loop. Ja, klopt. Ik wel, ja. Ik wil ja. ik ik, ik, ik, ik, ik kan het nog voor me zien ja, dat ja. je altijd huppelt. Ja. Ja. Ik huppel dus ook lekker. Ja, ja, is het. Het ondergewaardeerde manier van voorbij. Het is de beste en efficiënte manier van lopen. Ja. Ja. Dus nee, ik heb wel serieus gekeken naar warming up. Dus ik ben even PubMed op gegaan. Ehm ja? ik heb eh oh, ja. een stuk of 3 ehm uh, ja, samenvattingen van andere artikelen. Dus eentje had er 232 onderzoeken bekeken en hè allemaal over hè de warming up en heeft het nut om blessures te voorkomen. Nou. Ja. Ik schrik er even van, want je hebt dus voorbereiding gedaan. Ja. Ja. Woeh, ja. ik ik dacht ik doe ik doe mijn best is. Ja, ik neem even een slokje van mijn bier. Ja, nou moet je van schrikken hè. Gemiddeld kwam dus uit die onderzoeken dat eh uh, het niet zozeer of dat er geen statistisch significante uitkomsten zijn dat een warming up blessures vermijdt. Oh, met een korte hoge intensiteit warming up kan je wel je prestaties vergroten, dus hè, uh, en als voorbeeld met een hele zware bed even inslaan eh uh, voor dat je gaat uh, onballen. Hè, uh, ja. dan kan je explosiviteit wat vergroten, hè, dat soort dingen. Maar verder eh uh, qua ehm um, blessures uh, was er geen statistische relevantie. Oh. Dat grappig. Dat vond ik ook wel grappig, maar het kan dus wel prestatie verhogend werken. Ja ja ja. Oké. Okay. En dan ja, volgens eh uh, Eén van de drie onderzoeken was dat dus eh uh, voornamelijk met hoge in intensiteit. Ja ja ja, dus je kan beter gewoon even een uh, paar sprintjes trekken. Ja, echt eh uh, echt die spieren even goed eh uh, goed belasten om oh. om ze iets explosiever te maken. Ja. Oh goed, dat vond ik weten. ook wel interessant om eh ja. uh, om te weten. Dus eh uh, en en en ja, redelijk wat van die onderzoeken die die daar komen dus uit dat het voor blessures eigenlijk niet zo gek veel doet. Goh. Huh. Dat had ik niet verwacht, grappig. Ja. Hey, en heb jij een andere warming-up bij de training dan bij een wedstrijd? Ehm um, Ja, dat is een goede vraag. Eh uh, nee eigenlijk niet. Nee, nee. Nee, ik ik doe dus een vrij korte warm-up en ik ga al vrij snel dan met een bal eh uh, bal spelen en dat is ook nog warming-up natuurlijk. Ehm um, want daar ga ik ook nog niet volle bak, maar Nee, um, precies. Ja. Nee, ik doe dus ja, over het algemeen dat planken doe ik terwijl de, het andere team nog staat te trainen, zodat ik dan gewoon gelijk aan de gang kan. Ik vind niks meer irritanter dat je al, al, al langbreed het inspelen bent en dat dan het andere team pas komt te opdragen. Exact. Ja, dat is kut. Ja. Ja. Ja. Maar ik had het nu nu specifiek over de training, want we hebben het team wat voor ons traint en die moeten dan om half stoppen die met eh uh, oh, training. Oh yeah. ja. En dan daarvoor ben je al op het veld en kan je hoef naast het veld eigenlijk en kan je alvast beginnen met iets. Want met ballen spelen is dan super irritant. Ja. Ja. Datje. Gotcha. Ja. Hey en en eh uh, doe je nu iets anders sinds je van een zekere leeftijd bent ge? Ehm um, nee, ik merk wel dat ik maar dat is iets heel anders, dat is niet zozeer warming up, maar ik moet wel letten op dat ik bepaalde spiergroepen ook af en toe mee train. Hè, ja. dus volleybal is meer ehm um, spieren aan de voorkant en ik merk dat ik af en toe ook mijn rugspieren een beetje mee moet trainen. Hè, en daar heb ik van die elastieke banden enzo want ik ben al oh, een tijdje ja? fysio geweest daarvoor eh uh. ja, maar dan ja. moet ik gewoon af en toe even meedoen. Ja. Ja. En jij? ja, ik doe nu wel lunchjes, lunch. Lunch. Ik ga ja. het stoppen? Ja. ja. Ja. Maar dat is ook eigenlijk pas sinds eh uh, sinds ik mijn knie overstrekt heb. Oké. Okay. Ja. Toen is het een geleden. Ja. Uh, ik neem het hem altijd wel voor, zeg maar van oké, okay, maar nu ik ben nu eh uh, bijna 40. Eh <coughs> ja. Uh, ja. misschien is het duwel wel verstandig om eh uh, om daar toch eens wat wat serieuzer naar te kijken. Maar ja. Ja. Als het dan immers zover is, dan wil ik toch dat gewoon een paar keer heen en weer rennen, eh uh, even een kort rekken strekken. En zo snel mogelijk die ballen aan de gang. Ja. ja. Ja, en ik denk dat het ook helemaal niet slecht is, want hè, uh, volleybal is voornamelijk ja, soms is het explosief, maar het is ook voornamelijk controle. Ja. Dat is denk ja. ik belangrijker om om te trainen en dan hè, uh, onderwel speel je toch die stabiliserende spieren warm. Dus ja. Yeah. Oké. Okay, nou, we centraal weer een stuk verwijzen geworden op eh uh... Exact. Ja. ja en nee, ik nou eh uh, ga je nu elke keer wetenschappelijk onderzoek aanhalen? Nou ja, nou, kijk, als het als de onderwerpen leuk genoeg zijn, dan eh ja. Uh, ja, ja. Ja, want ik nou ja, ik vond het eh uh, interessant, want ik wist dus dat het een beetje een ja, een een onderwerp is wat wetenschappelijk ook wat gedebatteerd wordt. Ja, ja. En nou ja, ik dacht wat is wat is daar nou over te vinden? En uh, ja, waren eh er, uh, stuk of drie artikelen die dat eh uh, het leuke samenvat eh. Ja. Goed. Nou, volgende aflevering eh uh, een nieuwe randsak eh uh, heb je ja. een idee waarover? Laat het ons weten. Oké. Okay. Eh uh, stand verzaak in de competitie. Jullie staan bovenaan denk ik. Nee, jullie staan onder. Wij staan 6e. 6e met, met 69 punten voor. Nice. nice. <laughs> ja, eh uh, wij eh uh, hebben nog niet gespeeld en eh uh... dat is wel heel interessant. Heb je naar de pool van ons gekeken? Nee. Er zijn al twee eh uh, wedstrijden gespeeld in onze Ja. Jezus. Oké. Okay. Ik hoor ons, die heeft er al twee gespeeld. Aan Boomerang ook. Ja. Niet al de best Boomerang. Niet veel van het <laughs> <die> verwachten, <viel> te <laughs> te nee. Ten bestrijden gespeeld. Nul punten. 100 Punt punten gemaakt. 12 punten, punten, tegen. punten Oef. tegen. Oef. Ja, alles 25, 12, 25, 13 eraf gegaan. Dan. Ja. ja. Oef. Oef. Ja, nee. Bij ons in de politie is nog uh, helemaal niks gespeeld. Nee. Wij mogen morgen aan de bak. Mooi. Zin in? Nou, Sweet ja, voor in. Of eh... Uh, Nee, nee. We hebben volgens mij letterlijk alleen maar tegenstanders die op zaterdag spelen. Nou, oh, dat is zo kut. Ja. Echt een ja. beetje kut, ja. ja. En de uh, voorgaande seizoenen had ik uh, als uh, leuzen naar geluk, omdat we een pool hadden in de regio Amersfoort en er omstreken. Ja. En dat is nu wel een beetje anders. Dat ik is wel ja. Ik moet dus morgen naar um, Follingo. Ja, en waar zaten die ook weer? Gouda. Volleyball in Gouda. Hoe oh, leuk! Ja. Dat is helemaal niet fair rijden voor jou. Het was een uur. Het was een uur rijden. Jesus Christ. Dat is niet oké. Okay. Dat is echt niet best. Ik moet het over hebben voor je kluppie. Kan ik mogen naar deze podcast luisteren? Daarom. Als die af is. Als die af is. Eh uh, in de show notes kun je kun je de volledige stand zien. Ja. Eh uh, daar staat ook een linkjes klikken. naar. Ja, eh, we lezen precies. hem niet meer op. Sorry. Lezen we niet meer. Volgen we side content. Ja. Nee. Er dat staan ook een linkje naar probeerzonspuntniveau.nl en de vaste luisteraar weet dat dat eigenlijk een betere site is om je om je score te checken. Precies. En eh uh, wat is eh uh, wat is een beetje het programma voor de toekomst? Nou, wij spelen morgen uit bij Verlingo. Oké. Okay. Ehm uh, wij spelen donderdag bij Trifels uit. Ja, dan spelen wij thuis tegen Shot ook die zo op de dag 10 oktober. Dan spelen wij de 17e tegen de naamgenoot van eh uh, ja, yeah. de groene vereniging switch 87 mm -hmm. dan spelen wij 19 oktober uit bij Fives. Ik ben er nog niet bij weet ik alvast, want dan sta ik op de stoomboot of in een pietenhuis 72. Ooh leuk. Fancy. Ja. Even kijken. 7 november spelen wij Kidang en dan spelen we thuis. Ja. En die zaterdag spelen wij thuis tegen Limes of Limes. Limes. <laughs> en tegen die tijd er er we al weer een eh uh, nieuwe show voor de mensen denk ik. Dat denk ik ook wel. Wil je ja, merchandise van de show kopen? Kom. Kijk op ja. uh, klerenvandekeizer.nl. Staat bijvoorbeeld het nieuwe logo? Bijvoorbeeld? Ja, het nieuwe logo, ja. ook de bewonder ja. op Spotify. Ja. Past iets meer bij wat wij aan het doen zijn. Ja. Je kan nu ook als het goed is op Apple Podcasts meelezen. Meelezen. Oh, het wordt gewoon AI getranscript. Ja, nice. automatisch gegenereerd. Uh, ik heb het nog niet gecheckt, maar als het goed is kan je kan je meelezen met wat wij zeggen. Dus misschien is dit het moment om macakenorgie te zeggen. Macakenorgie. Ja, ik wil ook wel horen wat eh uh, wat ze ervoor maken. Ik had laatst ja. op mijn auto die die eh uh, ik moest iemand vroeg aan mij wat betekent FIC. En in ja. mijn beroep is dat feline kat idiopathische, ik weet niet waarom, cystitis, blaasontsteking. Hm mm hm. Feline idiopathische pakte mijn auto perfect op en reed de auto. Ja. Maar kistitis maakte die dus kisttitis van. <laughs> <laughs> en het is best te te herkennen, maar ik ik had zoiets van dus je maakt er liever kisttitis van dan kistitis, want het is gewoon yeah. een woord wat ik nee. Yeah. Goed, ja. Ja. <laughs> Wil je met ons in contact komen? Ja. Kom. Eh uh, dat kan via Twitter eh uh, of ja. X, voorheen X. Nee, nu Twitter eh ja. uh, Elon Musk zoie. Ja, chroniek uh, kampioen. Stuur een mailtje naar chroniek.nl. Chroniek van het kampioenschap. Chronie, het staat al milder. Chroniek van een kampioenschap@gmail.com of kijk op chroniekvanengkampioenschap.nl. Jo, dankjewel voor het luisteren. Jij ook dankt. Ja. Maar, tot ja. op het leuk gesprek. En tot ja, vaker zelf. doen. Leuk man. Seizoen 6. Seizoen 6. Ja, nice. Ja. Had je dat ook bedacht eh in 2000 eh wat was het? Wanneer zijn we begonnen? Dat is een goede vraag. Ja, tientje 6 geleden denk ik. Dus ja, ik het, denk het, een het, jaartje het, meer misschien dat het bijna ja, toch, 7 is. Toch, ja. ja, er zit een, een gat dus dacht ik. Ja. Eh uh, in het aflevering. corona gat. Ja. 2 oktober 2018 was de eerste aflevering. 6 jaar. Letterlijk 6 jaar en 2 dagen geleden. Jo. Feestje. Feest dit nog? Gefeliciteerd <laughs> nog. Jo.